Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Onderzoek toont aan dat mensen die gebruik maken van de zonnebank... een sterk verhoogd risico hebben op huidkanker. De gevaren van een zonnebank worden stelselmatig onderschat, zeggen de dermatologen. Naarmate de je vaker en op jongere leeftijd gebruik maakt van een zonnebank... neemt het risico op huidkanker toe. De dermatologen spreken van een toenemende huidkankerepidemie. Om die tegen te gaan moet er een verkoopverbod voor particulieren komen... en een scherpere controle op zonnebankstudio's. In Syrië dreigen de ruïnes van Palmyra in handen te vallen van de islamitische staat. Strijders van IS zijn opgerukt tot twee kilometer van de voormalige Romeinse stad... die tot enkele jaren geleden massa's toeristen trok. De ruïnes van Palmyra liggen in een oase in de Syrische woestijn in de provincie Homs. De ruïnes staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO gevreesd wordt dat IS ook hier van alles zal vernielen... zoals eerder op andere plekken is gebeurd... of de ruïnes zelfs zal opblazen... omdat dat wereldwijd veel aandacht zal trekken. Bij de strijd tussen IS en het Syrische regeringsleger... in de provincie Homs zijn vandaag meer dan 100 doden gevallen. Twee broertjes uit Oud-Gastel waren vanmiddag urenlang zoek. Hun vader zocht het hele dorp door... maar de jongetjes van 4 en 7 jaar... bleken de bus te hebben genomen naar Breda... waar ze werden gevonden in de IKEA... Het Brabantse gezin was eerder deze week met de bus naar de Efteling geweest. En de jongetjes vingen toen op dat het voor kinderen gratis is om met de bus te gaan. Waarschijnlijk besloten ze daarom vandaag opnieuw de bus te nemen. Dit keer dus naar de Ikea. De politie heeft de jongetjes thuisgebracht. Het weer. In het zuiden raakt het bewolkt. Vanavond en vannacht gaat er ook regen vallen. Elders blijft het droog. Morgen trekt de regen in het zuiden weer weg. En schijnt overal geregeld de zon. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En dat was de opening. Maar even voor vandaag. Uh, ja, ik ben ook nooit gewend dat er iemand uh, voor me zit. En uh, dan is nu ineens uh, Willem Bruis die, uh, die dan uh, het, uh, het bal opent uh, voor, uh, voor deze avond om 6 uur. En dan zit je dus 10 seconden van tevoren, zit je dus uh, gewoon een koptelefoon aan elkaar te plukken. En dat uh, werkt dan niet. Maar goed, het maakt niet uit. Uh, in ieder geval, uh, vanavond is er uh, geen live muziek. Maar wel hebben we studiogasten. Dat is ook wel eens uh, leuk. We hebben de. Andere techneuten van dienst... die hebben dan op dit moment even gewoon wat, wat minder stress. De, de enige stress die ik heb... dat is een koptelefoon aan elkaar peuteren. Maar goed. Want het is een aantal jaren geleden... dat we deze band hier op bezoek hebben gehad. En dat was nog in de oude studio. Nog. En nu zitten ze in de nieuwe studio. En ze zijn... Uit Rotterdam gekomen en ze heten Halfway Station. Goedenavond. Dank u wel. Goedenavond. Ja, want het is, uh, het is alweer uh, drie jaar terug dat jullie uh, hier geweest uh, zijn. Tenminste, in ieder geval Elma en Rikke. Yes. Danny, Danny niet. Nee. Danny is er nu voor het eerst bij. <laughs> Bevalt hij al uh, tot dus weer, Danny, of niet? Uh... Ja? Ja, ja, ja. <laughs> ja, want uh, wij hebben in, uh, Marcus en ik hebben in 2011 uh, in de, de finale van de Grote Prijs van Nederland. En daar stonden jullie ook in, als het goed is. Yes, ja. ja, dat ja. voelt alweer ja. als een uh, eeuwigheid geleden. Ja, dat is alweer al bijna vier jaar terug. Ja. Dus dat schiet al aardig op. Wel ze nog in de categorie singer-songwriter. Ja, ja, ja uh, <laughs> terwijl jullie eigenlijk ook uh, best in de, bands, uh, de categorie bands hadden kunnen, kunnen staan. Ja, we speelden en, toen zelfs met twee drummers. Drums ja, en ja. bas nog. Maar dat deden we nog niet toen ik ons inschreef. Oh ja. Nee? Dus in die tussentijd is dat zo ontstaan. En dan, ja. Het is een beetje een momentopname geweest eigenlijk. Ja, ja, maar, waarom is al... ze, maar waarom hebben ze eigenlijk toen... Uh, kan je dat nog misschien herinneren? Dat, uh, dat ze jullie toen in die categorie singa-soenradies hebben Heeft dat, dat ook gewoon ja, te maken met... Het uh, was met... op zich allemaal niet onlogisch hoor. Want wij ja. waren dat ook wel. Alleen wel een beetje een buitenbeentje in die, in die ja. categorie. Maar bij wij zijn we echt wel heel erg op tekst gebaseerd. En heel erg... Uh, Vanuit het liedje denken Wij niet... wij waren op dat moment inderdaad ook geen band. Geen band? Nee, maar dat zijn we nu wel. We zijn nu echt een band. We, onze hele samenstelling is ook anders. Elma en ik zijn eigenlijk de twee originele leden. Ja. En de rest zijn allemaal, uh, allemaal andere personen. Zoals Danny die nu mee, nu, nu mee is, onze bassist. Die zit er eigenlijk nog maar uh, enkele maanden bij. Ja. Oh, nou nou. Nou ja, maanden. Een voljaar. Nou, vanaf het voorjaar dus dan. Vanaf het voorjaar zit Danny er dus denk, bij. Ik denk Danny dat hij erbij is, maar voor mij is hij nog maar, echt, nog maar twee maanden echt bevestigd. Oké. Okay, okay. oh. ah, Kijk nou wel. uit, jongens. Oké, okay, oké. Okay. Nou, okay. okay. Straks is hij er ook zo weer uit. Juist. Nou, ja. kom maar begin net. Dus, uh, <laughs> ja, maar, uh, maar inmiddels is, is de band eigenlijk in die tussentijd ook veranderd of niet? Heel. Heel erg, Ja. ja? Ja, je, we, we, we waren eerst een band die heel erg speelde met, met ruimtes en plek. En op allemaal bijzondere locaties. En we zochten echt dat hele intieme op. En, en heel erg contact met het uh, met, met publiek. Ja. En, um, en, en heel subtiel. En, en, en nu zijn we echt gewoon stevig. Een dikke vette band. Dat heb ik wel gemerkt. Want ja. uh, dat kwam eigenlijk uh, wel tot de uitdrukking in die, uh, in waar, waar jullie mij weer uh, eigenlijk mee gelijmd hebben. Sinds september 2014. Met die single. Die ene single. Die ja. single die ik eigenlijk vanaf dat moment... Uh, bijna elke week in, uh, in Alternative FM heb uh, gedraaid. The Great, beyond. The great ja, beyond. Dat was echt voor ons echt een onderzoek naar hoe groot, hoe groot kunnen, kunnen we, we het zijn? maken. Zeg maar. ja. Hoe groot met dat hele gospelcore... en hele dikke drums... en, en synthesizers. En, ja, zo, dat was echt maar de, de... daarmee legden we de lat heel hoog. Ja, legden ja. We hoog. En hoog. Uh, ons album wat we daarna gingen maken... Zeg maar, ja. is net even weer een tandje terug hoor. Ja? Dan dat. ja, ja, ja. Dit is wel, wel de meest epic epic liedje en, en, en hij, is o, die hij, is ook, hij is ook wel inderdaad een beetje episch, ja, moet ik ja, ja. erbij ja, zeggen. Ja, ja, gewoon, dus, dat heeft uh, het ook wel mee te maken dat ik in die tijd in een gospelcore aan het zingen was. Ja. Is, is, is daar <laughs> ook een beetje de inspiratie ontstaan om ja. juist dat, uh, om ja. het dan op die manier te vorm te geven? Ja. Ja. Ja, voor mij uh, beantwoordt het eigenlijk ook, ik heb het een beetje opgezocht, hè, een beetje ook het betekenis van het liedje uh, proberen te achterhalen. Oh, ik ben wel uh, ben uh, gewoon, uh, <laughs> ja, nou ja, goed. Hij had best wel een speciale betekenis. Uh, ik, ik heb inmiddels een hoofdstuk memo Mogen schrijven aan het zogenaamde kanteringsalfabet, denken die mensen wat heeft hij nou weer gedaan? Ja, laat dus, het eens. <laughs> uh, nee, er zit in Rotterdam, inderdaad, ja. toch weer in Rotterdam, zit er een hoogleraar aan de Erasmus uh, Universiteit. Die heet Jan Rotmans en de, de, de Jan Rotmans is de hoogleraar in de transitiekunde, en die zegt Nederland gaat uh, vanaf een bepaalde periode eigenlijk nu is in transitie, dus in verandering. En uh, hij noemt dat kantelen. Dus uh, toen zijn er een aantal mensen op Facebook. Die dat toen op een gegeven moment bedacht. Dus de aanloop naar halfway, uh, naar halfway stations Great Beyond. Hè? Dus uh, okay. wel even opletten. Want, nee, uh, nee, uh, ik, ik ben er nog zeker. Ja, nee, want uh, dat, dat, dat is de uitleg uh, erbij. Uh, op een gegeven moment uh, ontstaat er een groep mensen. Uh, een klein groepje. Die zeggen van, er moet mogelijk zijn dat we een boek kunnen schrijven aan de hand van uh, een letter. Elk hoofdstuk krijgt dan een letter. Nou, dat waren er 26, maar die 26 werden er ineens 78 tot 90. En één van die 90 was ik. Omdat, uh, ja, ik had ook uh, een, uh, een contactje binnen die, uh, binnen die groep. En die hebben gevraagd of ik uh, me wilde meeschrijven. Uh, en prompt dat ge gevoel van... dat je dus bezig bent met een bepaalde verandering in de maatschappij... want dat is een beetje het ideaalbeeld... Mm -hmm. is meteen ook dat je dus dingen loslaat. En dan komt in één keer die zon van jullie... in dat perspectief ineens tussendoor... Dus ik heb hem ook binnen die groep. Heb ik op een gegeven moment ook gezegd: van jongens, dit is eigenlijk het nummer wat daar een beetje aan voldoet. En ik kreeg ook inderdaad wat reacties erop: van ja, het is inderdaad waar. Als we naar de tekst luisteren, ja. is het een beetje de, de grote stap met het onbekende. Want dat is in feite eigenlijk het, het, het, het verhaal wat, er, wat erachter steekt. Zo, zo, is, zo is eigenlijk een beetje ook een beetje een gevoel ontstaan om dat hoofdstuk ook te gaan schrijven. En dat heb ik dan ook gedaan. En uh, ik heb hem ook. Uh, eigenlijk heb ik ook uh, stiekem. Heb ik hem, geloof ik, twee of drie keer. hem gedraaid. En heb ik dat verhaal uh, erop geramd. Dus, dus het <lacht> is dus eigenlijk door jullie nummer gebeurd. Dus, uh, dus wat dat gaat. Uh, wat goed. Ja. Ik het kan is, het nummer dus, nu, nu nooit meer los zien van deze context. Okay? Nee, maar ik nee. vind het een mooie context. Okay. Het is inderdaad een hele mooie context. Want ja. in die context heb ik het ook uh, eigenlijk geplaatst. <lacht> en, uh, want ik denk, ja, waar gaat het nou over? Wat, uh, wat is voor mij de interpretatie? Want mm. ieder die heeft daar zijn eigen betekenis. Want dat is het leuke van muziek. Yes. He, dat, ja. die, dat die daar een bepaalde betekenis aan heeft. Ja, bij ons muziek kan dat natuurlijk wel heel erg. Ja? Ja. ja is okay, dat vind ik uh, altijd wel. Ja, ja, ja, ja bij ons is het altijd vier dubbele lagen alleen al in de tekst. Ja, hmm. we begrijpen er soms, <laughs> soms zelfs geen hol van. Maar dat later. hoeft toch helemaal niet? Nee, dat nee, vind dat, ik juist dat juist is de Toon Helmans die zegt, ja, mensen willen alles begrijpen, weet je. Dat, ja. uh, dat is ooit nog eens een keer een one-man-show, maar dat, nou, dat ga ik niet helemaal uitwaarden. Ja. Daar hebben uh, nou, we soms wel echt last van, hoor, dat yeah. mensen dat allemaal willen en zo. Ja. Ja. Want wij maken juist helemaal niet dat soort muziek. We maken ja. gewoon muziek, gewoon, ja, wat we maken eigenlijk. En dat, dat komt er zo uit, zoals bijvoorbeeld The Great Beyond. Ja. Ja, en dan ga je dat spelen en dan, dan, dan ga je proberen daar, dat, dat, dat verder te krijgen. En dan ja. krijg je soms wel eens een kritiek van, ja, maar het is zo moeilijk te begrijpen. Je, je wilt, je wilt er helemaal ah, niks zeggen. Ja, dat is nou juist de kracht. Ja. Ja, het is een, het is een, je moet er je eigen uh, interpretatie aan geven. Je eigen fantasie. Dat ja. is hetzelfde als met een boek wat je leest. Ja. Uh, het boek wordt, kan door meerdere mensen uh, uitgelegd worden. Dus, ja, uh, dus zo, zo zit het in elkaar. Ja. Nou, we hebben het over The Great Beyond. Laat die dan toevallig net uh, klaarstaan. Dus uh, die gaan <laughs> we dan even gewoon als eerste gewoon Mooi. even draaien. Daar waar ook deze band eh, in de grote prijs van Nederland heeft gestaan. Maar dat doen bij de categorie bands in 2009. En die gingen ook nog eens met de zegen aan de haal. De Cosmic Carnival. Eh, daar eh, stond ook dus uh, Halfway Station. Alleen die stonden zoals net eerder gezegd bij de categorie singer-songwriters. Ja, en als ik nu denk, dan denk ik, ja, dan hadden ze eigenlijk wel net zo goed bij elkaar in één, uh, in één finale kunnen staan, eerlijk gezegd. We kennen ze ook. <coughs> ja, ja, ja. We kennen ze ook. Ze zijn aardig geluid. Ze zijn nu aan het toeren in Zweden. Ja, heb ik ook uh, vandaag uh, geroep, doet het uh, op, uh, op de sociale media. Maar goed, uh, ik, uh, ja, dat, ook daar uh, zijn ze toch uh, volgens mij aangeslagen, denk ik. Ja. Ik hoop het voor het ja. Jullie zijn in Frankrijk in ieder geval al uh, aardig. Uh, want ik zag ineens ook uh, van, ja, stem even uh, op, uh, op ons. Jullie hadden een aantal mensen uh, hier in Nederland uh, proberen te benaderen voor, de, voor een bandcompetitie. Nog even voor de mensen thuis. Wat was dat precies ja, voor een de heette Festival Generation Reservoir. Ja. Dat is echt een best wel een prestigieuze Parijse bandcompetitie. Uh -huh. Met uh, de, deden, hoeveel bands? 200, oh. zoveel. Ja, 220 bands deden daarmee. Ja, beetje een... Uh, toch een grote bandcompetitie. Ja, ja? ja 200 stuks. Ja. <laughs> Hoe zijn jullie daar gekomen eigenlijk? Uh, onze toenmalige boeker ja. die heeft ons had ons daarvoor ingeschreven. Ja. Dat deed ik hem een goed plan. Ja. En dan, uh, nou, op een gegeven moment zijn we die boeken kwijtgeraakt. Maar die inschrijven bij de wedstrijd niet. En toen nee. gingen we op een gegeven moment een klein toertje doen. En uh, dat, nou, we hadden dus ook deze show. Uh -huh. En we speelden hier. En we hadden echt een, echt een topdag. Ja. Maar wij wisten helemaal niet dat het een wedstrijd was, joh. Nee. En toen, uh, ja. <laughs> en toen uh, we waren we ook als laatste. Ja. En er heerste al een beetje zo'n spannend sfeertje tussen er waren nog twee andere bands. En we dachten, nou ja, weet je wel, iedereen uh, lekker vol erop. Ja. En uh, toen waren we in ik door naar de volgende ronde. <laughs> <laughs> ja, dat is twijfel. Ja. ja. ja. Uh, en inmiddels uh, beginnen ze in Frankrijk nu uh, een beetje erachter te komen ja. wie Halfway Station is eigenlijk. Ja, nou ja, voor die wedstrijd moesten we dus ook nog een teken terug. En ja. uiteindelijk hebben we die hele wedstrijd gewonnen. Ja. Nou, dat is helemaal bizar. Als, maar... eerste, als eerste buitenlandse band ooit. Ja. Ja. ja. ja? Ja, en dan met, uh, met goede mensen in de jury ook. Ja, uh, waren dat een beetje. Nou ja, ik ga ze niet vergelijken met. Uh, Voice of Holland en dat soort uh, juryleden. Maar dat waren dus uh, wel juryleden die een hoog aanzien hadden. in uh, de Franse muziekwereld of in de Parijs muziekwereld. Ja, ja. Muziek ja, ja? Die, die werkzaam zijn in de Franse muziekindustrie. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, die, die, die hadden er wel kaas van gegeten. om het, uh, ja, ja. ja. Wat vonden ze uh, dan uh, zo mooi aan, uh, aan het materiaal wat, uh, wat jullie daar uh, ja, min of meer hebben laten horen? Ja, dat is lastig te zeggen, want ja. we hebben helemaal geen Heb feedback je. gehad. Nee, Ik weet alleen ja, dat dus we 80% we procent van de ja. jury stemmen hadden gekregen. Ja. En dat was het. Ja, de, de, ja de, Inderdaad, het was een hele dikke jury Die hadden, ja, de, inderdaad grotendeels op ons gestemd. En ook de, de, de webwedstrijd zeg maar, waarin mensen op ons gingen stemmen, die hadden ja. we geloof ik met... Ja, dat hadden met we echt het best <laughs> We hadden wel een hoop mensen gemobiliseerd zo ja. ik, dat, dat, wel. Maar dat was wel gaaf was dat. Ja, ja. Was een soort op zijn Nederlandse dijken bouwen was dat. Ja, ja. <laughs> ja, maar in één keer verbonden hadden, zo voelt het voor ons, weet je Dat in één keer allemaal mensen die we in de loop der jaren her en der hebben leren kennen. en zo, ja. Dat in één keer dat, dat samenkomt bij zo'n wedstrijd. Dan, ja. Ja, en dan in het begin durf je het eigenlijk niet echt te vragen. Van dat ja, stem op mij, dat, dat voedsel soms een beetje ja. bezwaard. Ja. Maar dan in één keer zo, wat? Heb je honderden stemmen halen? Ja. Ja, dat was echt gaaf. Ja. Ja. ja Realiseer je dan ineens ook van, nou, dat is toch wel prettig, die sociale media, of niet? Ja, heel, maar ja, vooral ja. die mensen die erachter, achter die account zitten, zeg maar. Ja. Ja, dus blijken ja. toch wel echte mensen te zijn dan. Ja, dan. we, we ja. hebben die ja. wedstrijd ook echt met, met z'n ja. allen gewonnen. Ja. Ja. Dat, ja. Zo voelt het ook echt, omdat het dan niet in Nederland is. En dan ga je met z'n alle als een ja. station Nederlands voetbalteam... ga ja, je ja, de wedstrijd in. Dat is ja. heel leuk. Ja, want <laughs> uh, want uh, sinds uh, het verhaal eigenlijk... Uh, want dat was het moment dat ik jullie uh, ook eventjes uh, gesproken heb. Hè, een beetje daarna, na de Grote Prijs van Nederland. Ja, zijn jullie een, uh, zijn een uh, weg ingegaan... Uh, waarvan ik dan denk, ja, dan ben ik ongeduldig... wanneer komt er nou weer nieuw materiaal, weet je wel. Maar dat, uh, jullie hadden daar gewoon uh, jullie tijd voor genomen... In, in dat opzicht, dus... Uh, ja, en er ja. waren ook wel veel uh, dingen binnen de band aan ja. de hand. Een ja. drummer die uh, uit de band wilde. En dan uh, ja, vind je een nieuw iemand. En dat moet dan toch weer uh, zijn weg gaan vinden hoe dat bij elkaar gaat passen. En ja. uh, hoe, die, de, hoe uh, die jongen dan speelt. Ja. Die jongen heet Bart. Ja. Waar het over heb. Bart Hoogvliet heet hij. Bart, Bart Hoogvliet. Hoogvliet ja. En die heeft toch weer heel erg zijn eigen inbreng in de band. En dan moet dat weer even vormen en even groeien. En dat, dat is ook ja. de ontwikkeling die we dan doormaken. En waarom we nu zo anders klinken. Ja. Komt dat ook door, dat, door de verandering van de band dat er ook andere ideeën komen? Ja, zit zeker? jij eigenlijk ook al vanaf het begin af aan erbij, Danny, of niet? Ik zit er nu een jaar bij. Jij zit er een jaar bij? Ja. ja. Uh, het wordt steeds langer. Het wordt steeds langer, <laughs> ja, ja. ja. Wanneer ben jij erbij gekomen? Vorig jaar, hè? Ja, ja, ja. ja. ja vorig jaar. Ja, ja. Nou. Ja, vorig jaar. En, uh, ja. Een paar maanden eigenlijk nog. Ja. <laughs> oh, nee, een jaar. Nee. Ja. Nee, een jaar. En... Uh, um, ja, dit, we, we bouwen wel echt met z'n allen aan die nummers ja. Ja? Dat, uh, ja? Ja. En dat is ook echt wel heel tof. dat is uh, ja, ja, ook wel. Je merkt dat het ook blijft veranderen en blijft groeien. We dus zijn ook wel echt een beetje veranderd van een, van een wat, nou niet echt timide bent of zo maar een beetje, beetje soms een beetje kil, een beetje donker. En zijn we ook wel, naar nou, we kunnen nu ook wel gewoon echt uitbundig. Ja. En ja. we waren altijd heel goed in opbouwen, opbouwen, opbouwen en dan net Niet en dan opbouwen, opbouwen, opbouwen. Maar nu kunnen we soms echt dat het helemaal ja? los gaat. Ja, weet je, ja. dat alle lampen staan te flitsen. En, te en doen. is dat eigenlijk ook uh, de, de uitvloeiing in dat nummer wat we helemaal uh, in het blokje van twee de uh, Great Beyond? Uh, nou, de we met andere nummers nog wel erger. Ja. nou, ik heb hier uh, een, uh, het materiaal wat ik uh, wat ik mee wat ik uh, wat jullie hebben meegenomen. Ja, heb je Het live mapje geopend, uh, ik heb hier Dodo Revisited. Die moet ik niet hebben? Nee, nee, die andere moet je hebben. Dus dan ga ik de HWS... Zijn er dan maar WAF bestanden? Ja. ja. ja Oké, okay, dan weet ik dat. En dan moet ik ze even op een andere manier moet ik ze even afspelen. Maar dat geeft niet. Um, halfway Station, live mix. En dan heb ik uh, hier Find Love. Ja, doe maar die. Nou, gaan we die... Uh... Nou, dat is de allereerste keer hè, dat iemand het hoort. Ja. Dit, is dus, uh, dit, is, dit, is, dit is die wedstrijd waar we het net over hadden. Ja? Live opgenomen. Ja? En dan, dan heb ik samen met een maat van mij Maurice Vocht. Dat is, die doet co-productie ook voor onze band. En die hoort eigenlijk gewoon bij onze band. Dat is onze, onze, onze grootste vriend. Daar hebben, we, daar hebben we dit samen mee gedaan. Ik krijg ook regelmatig, als ik dingen post van Halfway station... krijg ik altijd vrijwel meteen een duim van Maurice. Ja, Maurice. dat is leuk. En Maurice, uh, ja, dat is echt onze mattie. Oké, okay, nou hier is hij. Uh, en dat is Find Love. Live in Le Reservoir in Parijs. Live in Parijs. Tenminste, dan moet er iets komen. En dat is dan... Nou, uh... oh, nee hè. Oh, nee. Hij zegt, er is een audio-deck nodig om dit bestand af te spelen. Klik op het web om te controleren of deze codec kan worden gedownload van het web. Oh. Bruise codec. Oh. Oh. Weet je wat? Ik ga eens even kijken of ik op een, een of andere manier... Uh, want we hebben nog een slinkse wijze om uh, de boel om te zetten naar een mp3-bestand. Dus uh, Dat ga ik zo doen. Maar ik ga eerst even wat anders doen. Ik ga eerst even wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat draaien ook uit. Nou ja... Zij heeft een uitstapje gemaakt naar Denemarken. 12 juni gaat zij haar EP presenteren. Jullie kennen de haren ook wel. Oh ja, ook. Ja. Roefie. Ja, ja. Ik weet wel, ja. ja. ja. ja. <laughs> dat is uh, inderdaad cool. zij. En het project wat zij heeft uh, gemaakt, dat is Southbound. En dit is Veathers. existence Just a cold breeze through the trees Ik kap hem in één keer zo af eigenlijk. Uh, maar dat is... Uh, kijk, ik moet wel even... Het zie ik veel werk. Uh, ze heeft er heel veel energie in gestoken, Michel. En uh, vorige week hadden we Marvin Day... ook uit uh, de Contraille van Rotterdam. En uh, een tijdje ervoor hadden we dus Michel met zijn band Reveltown. Uh, Town. is ook een beetje een weerslag van uh, muziek... wat ze de afgelopen paar jaren uh, hebben uh, gemaakt. En dat hebben ze, vorig jaar hebben ze gezegd... Nou, Klap erop, we, we nemen een album op. En uh, dit is het eindresultaat uh, geworden. Dus ja. En uh, drie of vier weken terug zijn ze hier geweest. Uh, om een uh, stukje te spelen. Dus uh, is ook heel erg leuk geweest. Um, nou, we gaan zo even kijken of we dat, uh, datgene wat ik net in be, uh, bedacht had... of ik uh, dat nu wel uh, eruit... Uh, ik heb hier een soort geheimzinnig programma... Wa waardoor ik uh, het een en ander weer de om kan zetten... van, uh, van iets wat, uh, wat niet te lezen is alsnog uh, te lezen is. Uh, we hadden het over het Franse avontuur van Halfway Station... Uh, ook over de bandwisselingen uh, die, uh, die er zijn geweest. Uh, ja, die, zijn, uh, die, zijn, uh, die hebben jullie nu achter de rug. Uh, betekent dat uh, nadat jullie dus het hele verhaal van Frankrijk nu gedaan hebben... dat jullie ook richten nu op uh, het, uh, het materiaal, uh, op nieuw materiaal? Dat, uh, dat, uh, dat jullie daar nu mee bezig zijn? Of? Nou, we zijn... Kijk, we hebben ook nog in Frankrijk ons album opgenomen. Dus naast ook deze nog... hele show's. Hebben ja. het ook in de Provence hebben, zijn we... Hebben, uh, een soort retreat in een, een hele mooie, grote luxe villa. Uh -huh. En daar kon we met de hele band twee weken zitten. En daar hebben we die, dat, dat hele pand hebben we soort omgebouwd tot één grote studio. Uh -huh. Waarin we, we hebben de mooiste piano die we konden vinden, die hebben we daar, daar gehuurd en neergezet. We hebben de, de, de drums in het trappenhuis met de Grand Escalier. We hebben de, nog een ander trappenhuis met, allemaal met mooie natuursteen En dan en, en, en, en weer een andere, de, de pronkamer, dat, dat was voor de zang en um, de oude stallen voor, voor, de, voor, de voor de piano en voor de banjo en voor akoestische instrumenten en daar hebben we ons hele album opgenomen dat gaat Dodo heten ja. en dat, uh, dat komt in september uit in Frankrijk en oktober in Nederland de, um, Frankrijk mag de, het genoeg smaken maken om met de eerste ja. halve station te horen ja. mm -hmm. is dat, heeft dat ook te maken doordat jullie verliefd zijn op het land Frankrijk of is het ook omdat Fransen jullie muziek heel ja dat laatste ja. Ja. Ja. Mm -hmm. ja joh ja, ja, maar Fransen, ze hebben net even dat beetje dat, dat wat losser en wat meer fantasie en dat Nederlandse, wat ik net zei, hè, dat ze het ja? graag willen begrijpen. En zo, ja, wij zeggen, denken gewoon van, nou, we gaan gewoon eerst daarheen. Mm -hmm. En dan uh, moeten die Fransen even het goede voorbeeld gaan geven voor, voor hier. Ja, en ja, ben ik, ik merk ook echt bij Nederlands niet, niet eens per se het begrijpen van de muziek of de, de tekst of iets, maar ze vragen altijd, ja, wat voor soort muziek maken jullie dan? En dan, dan moet dat in, in een soort categorie passen of zo. Kunnen Terwijl ze in Frankrijk concert, heeft nog nooit iemand dat erbij gemaakt. <laughs> nee, ja. Nee. Ja. nee. Nee, maar ja, en ik het, vind dat ook echt uh, ja. Ja, lastig. Ja, nou ja, goed. Als ik er ook een stukje zou over moeten schrijven, dan, uh, dan ha uh, pak ik aan het uh, psychedelische en het uh, volkachtige vo wat, uh, wat, erin, uh, wat ja. erin zit. Want dat zit er eigenlijk in feite ook in. Mm -hmm. uh, ik, ik ken ook nog uh, het wat, wat vroegere materiaal dat, jullie, dat ik ook echt het idee had van: hé, hey, ik ben ook halverwege. En dat heeft ook inderdaad. Ja, dat slaat ook op de naam van de band. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat, ik weet niet meer welk, maar jullie hadden mij toen een singeltje gegeven, uh, een single met twee nummers. Nou, daar stond ook dat plaatje van iets in Amerika en dat stond halfway op, halfway station. Daar zijn we naar vernoemd, dat is ons station. Ja, precies. Dat hebben je me toen ook uitgelegd. Hier vlakbij hebben jullie ook een halfweg station, hè? Halfweg Zwanenburg heet dat. Oké, ja. Is het station nou al af? Ja, dat is... af. Dat zeg je? Is dat, want toen het in aanbouw was, heb ik daar ooit nog een berichtje naar gestuurd. Ik geloof naar de burgemeester van daar. Ja, het is van de gemeente uh, Haanemelier uh, Haanem de dus, uh, Ja, naar, Of naar de gemeenteraad was het geloof ik of ja. zo, die dat project in aanbouw had. Dan heb ik er één gemeld van ja, wij heten Halve Station en jullie bouwen station Halfweg. Wij willen spelen op die opening, maar ik heb nooit iets gehoord. Blachelijk. ja vond Ik weet ja, dus. ja, niet of die luistert. <laughs> ja, maar dat zijn, dat, maar ik, ik kan me wel iets begrijpen. Het ligt onder de rook van Amsterdam. En Amsterdam en Rotterdam, dat gaat nooit zaad. Dus ja, Het was precies overweg. Kijk, als ik daar met Niks Schuud over zit te praten, dan, dan, dan, dan, dan, dan zijn we er heel snel klaar mee. Dus. Het was wel een, een, een mooi niemandslandje. Ja, ja, precies. Maar goed, uh, dit, is, dit, is, dit is ook. Uh, ik, ik denk dat het uh, dat, is, dat men. Uh, het zijn traag werkende apparaten, de ambtenaren. Dus. Maar het, het had wel gekund. Want het, het was ook een heel mooi. Het uh, ja, is een station, halverwege. Yes. Halverwege tussen Zandvoort en Amsterdam. Wel. Ja. Niet helemaal waar. Okay. Dus, uh, <laughs> maar goed, uh, da daar komt het vandaan. Maar de Fransen hebben dat, uh, hebben dat dus minder wat die Nederlanders. ja, minder, ja Iets minder die hokjesgeest. En ja. Ja, Nederlanders willen alles categoriseren. Categori ja, moeilijk woord. Maar het is niet ja. gelukt. Ja. Uh, <laughs> maar even goed. Maar merk je toch wel dat in Nederland. Wel mensen warm lopen eigenlijk. Voor datgene wat jullie maken. Want ik zie gewoon wel. Heel veel beweging. Hè, het begon met, met nou, nog geen duizend duimen. In zitten jullie al bijna tegen de 2000. Dus ja. het schiet later. We hebben gave shows. We, hebben, ja. Ja, joh, we zijn hartstikke dankbaar. We, we kunnen op zoveel vette festivals spelen. Ja. We hebben net Motel motelmozaïek. Nou dat was denk ik. Voor mij was het een van de allergaafste shows die we ooit gegeven hebben. In de, in de, in de Paradijskerk. Ja. In, in Rotterdam dan ook. Het is onze thuisstad. dus ja. is ook nog als, nou, Dat denk je, dat is makkelijk. Maar je hebt ja. ook echt iets te verliezen. Ja. En uh, ja, het is gewoon kick. Ja. Echt kick. Ja, en nu staan we weer op Metropolis in, de, ja, dat had ik in het park. Ja. Oerol is er net, net weer bijgekomen. En dan daartussen door weer... Daar zitten ook een hoop Rotterdammers zitten ja, ertussen. dus. is uh, dus een ja. <laughs> ja. Dat was wel leuk, want jullie, toen we buiten stonden... zeiden jullie ook van, als we op de Schelling zitten... dan, dan komen we half Rotterdam tegen. Ja. Als je in Rotterdam zit, kom je niemand tegen. Nee, en nee, op dat gekke eiland kom je elkaar wel tegen. Dus, uh, nou ja, goed. Ja. Maar dat is geen principe kwestie. Nee, je nee, nee. Wij willen nee. ook wel op uh, niet Maar we, uh, vinden jullie ook dat het uh, dat muziek die jullie maken... ook best wel bij Oerl past? dat vind ik ook eigenlijk wel in, uh, een vraag die ik ga oh, stellen. Ja. Ja, wat ik, ik, m, ja. ik vind dat wij daar uh, horen te passen. Ja? Ja. Nee, maar, ja. wij kunnen sowieso overal spelen, De het is een, de -Kijn op de dat is gewoon een, echt een super podium helemaal ja. voor onze muziek, want je kan daar zeg maar je hebt dat windje, je hebt dat eilandgevoel. En, als, en dan hebben we onze intense, een beetje wegdromerige muziek, dat kan juist dat is perfect. Ja. Ja, ik, ik vind het podium heel gaaf. Ik ga eens uh, kijken of het uh, gaat lukken met, ja. uh, met, met, met de Halfway Station Live Mix. Nou, zoals dat is wel die wel gemaakt wel is in Le Reservoir, hè? Ja, Uit Le reservoir. Le Reservoir in Paris is dat. Um, ik ga een kruisje slaan. Kijken of het lukt. Ja, het lukt. Ah. Kan Marcus van Damse Lol op. Want uh, volgende week hebben we waarschijnlijk ook helemaal geen, uh, geen muziek of wat dan ook. Dan is het gewoon een uh, kaal programma. Dat is ook wel eens dus weer eens. Uh, want er is een band die heeft afgezegd. Dus dan kan de verbouwing mooi uh, uh, zo even doorgaan. Ja, als er, er mensen zijn die denken van wat gebeurt er nou uh, tijdens uh, uh, de gesprekken die wij voeren. Want misschien dat er uh, gebonken is boven. Nou, dat zijn uh, een aantal technoten die. Vandaag even niks uh, hoefde uit te zitten. Nee, dat is, oh, okay. dit is Rikken die op de, <laughs> de, de, de microfoon slaat. Maar er zit, er, er, het kan zijn dat er misschien uh, dat er wat achtergrondgeluiden zijn. Maar dat is uh, de technische dienst die hier en daar uh, boven in uh, de nok van het gebouw bezig zijn om de boel... een beetje weer netjes in te richten... bij het CFM Zandvoort-pand. Dat zeg ik er dan maar even bij. Uh, twee nummers hebben we gedraaid. Find Love van Halfway Station in een live-versie. Daarachter hoorden we Rabbit Hole van Jeruzalem. En Jeruzalem is hier geweest... de 30 april, dus weer twee weken terug. Maar goed... Uh, dat, kan, uh, dat, dat, dat, dat maakt het ook altijd wel interessant. Um, Find Love... is dat ook... Uh, een van de nummers die we terug gaan vinden op dat album ja, waar jullie, waar jullie ik, nu mee bezig zijn. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ik heb, hem, He? net, ik heb ja? hem net beluisterd, maar er zit ook een wel iets meer van een beetje een country-achtig uh, sportje ja, ja. zit erin. Of dat dat of dat folk ding. Heb je er iets mee dan ook? Ja, met ik, dat? Erg, ja? maar, ik kom daar echt uit. Ja? Ja. Ja, ik speel banjo. Ja, dat klopt, want ik heb hier, toen in die finale heb je met een, met een banjo gespeeld, ja. dat klopt. dus Nee, dat komt er echt uit. Ik ben ook blij dat je dat zegt hoor, want, ja. want aan de ene kant zijn we, ja, we, het is ook gewoon een pop. Ah, Tuurlijk, maar, dat, weet, dat, weet je wat erin zit, dat sla je er ook zomaar niet uit natuurlijk. Dus, nou, ook al probeert de pianist dat wel. Ja. Ja, toch ja. <laughs> ja, ja, pianist, heeft helemaal niks met Blues en Folk en, nee? en Country. Nee. Nee, nee. Die nee. zit meer ja. dan Maar dat dan is juist ook wat er zo tof aan uh, is, weet je wel. Want als hij een schrijft, dan is het niet half een station. Als ik hem eentje nummer schrijf, is het niet half een station. En als we het samen doen, dan is het half een station. Dat is echt heel gaaf. Ja. Ja, dus jij hebt af en toe wel een beetje... Uh, jullie, uh, jij ook dan, uh, van de band, ook nog wat, uh, wat, ja, wat, wat input nodig... Om, uh, om het nummer beter te maken, zodat het een geheel wordt. Dus ja, dat een band geheel wordt. Vier, als ja. ik een nummer schrijf, ja. dan is het hun reactie. Of de vaker van de rest van de band. Ja, maar dat is wel heel erg country. Ja. Ik dacht, ja, dat is logisch. Want ik ben elke keer ook dat, dat dingetje. Ja. En als, jullie nou, als jij nou gewoon... Even nou er overheen zet en gewoon jou, jou, jou, jou, jou, jouw. jouw. zieke Ross Ja, er jou, jouw ding eroverheen doet. Dan is het weer zoals wij. En, dan, en als en dan jij nou het, ja. gewoon jouw Jack Underwood daarbij ja. uh, gooit. Ja. Ja. Uh, dus dus <laughs> doet andersom met... is dat ook hoor. En dan ja? komt hij met nummer en dan denk ik. Ja, je mag. Uh, wie en wie is, is dat hier nou weer mee? Wie is dat? Oh, Mink. Mink. Mink. ja, ja. ja onze ja, ja. toetsenist. Ja. Die, is, ja, die komt echt uit de klassiek. Huh? Of uit de moderne, klassieke. Ja, die houdt ja, weet je, van zieke van nieuws Vramen. Moderne. moderne. componist. Ja. en uh, ook en elektronische hij ook... muziek. En elektronische muziek, ja, inderdaad. Ja, muziek daar muziek hebben we ook nog wel wat van, hoor. Ja. Van elektronische muziek. Dus, mm -hmm. uh, dus, ja, nou ja, Southbound uh, heeft het, uh, heeft het heel sterk in, uh, in de muziek. Maar uh, onze vriend uit Amsterdam, Marnix Dorstein, onder, onder de naam X, heeft dat ook. Dus. En uh, sinds vorige week heeft hij een uh, nummer, uh, ja, twee weken terug, is er een nummer wat hij met Stephanie June heeft opgenomen. Heel erg. Old school electro moet ik erbij zeggen. Waar komen die vandaan? Die Stephanie June. Amsterdam. Echt? Ja. Oké. Okay. Uh, Stephanie June niet, maar Marnix zeker. Ja, want Stephanie June komt mij ook wel weer. Ja, maar Marnix komt wel uit uh, okay. Amsterdam. Dus het, uh, wat het dan precies is, uh, weet ik ook niet. Uh, goed, dat, uh, dat, dat zeggende gaan wij straks uh, natuurlijk nog uh, wat meer uh, van uh, het uh, live werk wat ze hebben gedaan in uh, in Parijs. Montaigne. Ik heb nu de truc uh, gevonden hoe ik, uh, hoe ik dat op moet zetten. Dus uh, <laughs> dat gaan we zo doen. Maar we hebben nog uh, tijd over. En uh, dat, uh, dat, uh, dat gaan we dus opvullen met een, uh, een elektro. Inderdaad. Ja, ja. Uh, en dat het serieus uh, kan zijn, uh, dat hebben ze wel bewezen. Uh, ze zijn hier in januari, geloof ik, uh, geweest. Dat is alweer wel, uh, wel een flinke tijd uh, terug. Maar het, uh, ja, ik weet het ook nog. Het was de dag dat het journaal werd gekaapt. Op die dag, op die donderdag... Toen was uh, deze hoofddorpse groep uh, aanwezig. En uh, deze hoofddorpse groep. Uh, die heet Nexo Shape. En uh, dit nummer uh, is ook op single uh, eruit uh, gekomen. En dat is deze geworden. Trees, tot aan het nieuws van 9 uur.